Yani, ondanks het feit dat zij compromis hebben gesloten, ondanks het feit dat zij zichzelf hebben gedistanceerd van islam zelfs. Wij zijn democraten, wie heeft gezegd dat wij moslims zijn? Duidelijk. Bush toen heeft gezegd: Of met ons of met hun, het is duidelijk gezegd: Le Beek, je ja, ziet die Bush, ik ben met <laughs> hun. Heeft dat hun iets opgebracht? Qaddafi was het schild van de Europeanen in, Libye, in, in, in, in Afrika. Het schild van Europa was Qaddafi voor de vluchtelingen, hij zich het zelf. De vluchtelingen en de oorlog tegen terrorisme. Hij was het schild van de Europeanen. Hij verdedigde de Europeanen meer dan de Europeanen zichzelf verdedigen. En uiteindelijk, wat is zijn lot? Zijn zoon is gedood. Alhamdulillah. Hij heeft geproefd wat de Ummah heeft moeten proeven. Hij heeft duizenden moslims gedood. Hij heeft samengewerkt aan de massamoord van duizenden moslims. Alhamdulillah, proef nu en voel nu wat de Ummah dagelijks moet voelen. Husni Mubarak, was hij niet de, best, de, de beste broeder van de, van de, van de Joden? Hoeveel onzin hebben niet geleid in de gevangenissen van Husni Mubarak? Wel, nu zit hij in de gevangenis samen met zijn zoon. Proef nu, want de omma heeft heel lang heeft moeten proeven. En zijn vrouw een hartaanval en de familie helemaal uit elkaar. vallen. Wama jazaw al ihsan illa al ihsan. Allah zegt dat toch geen soort ar rahman. Het goede, je krijgt enkel het goede ervoor terug. Het slechte, krijg je krijgt het slechte voor terug simpel. Daarom moeten wij hieruit leren dat wij moeten oppassen. Ondanks het feit dat wij verschillen in een medaille Ondanks het feit dat wij verschillen in methodes. Ondanks het feit dat wij verschillen in heel wat zaken. door het feit dat wij één oma zijn, moeten we één blok vormen. En kunnen we ons echt niet permitteren dat we verdeeld zijn. Wallahi, we kunnen niet verdeeld zijn. Enkel als wij zien dat iemand een murtad is, en we hebben het de delil dat hij een murtad muen, of een monafik is, dan is dat duidelijk. Dan moeten we die persoon opzij zetten. Zoals Kerim Bashar en al die andere uh, mortaddien, uh, die duidelijk ridden hebben gedaan. Uh, en uh, subhanallah, er is geen Abu Bakr, radiyallahu anhu, voor hen. <laughs> yani deze mensen, als wij zeggen, wij distancieren ons van hun dan heb je genoeg redenen om je te distancieren omdat zij de oorzaak zijn dat de umma neergaat een moslim is een moslim we moeten de umma blijven, blijven steunen en we moeten één zijn met de umma. en subhanallah in, in Marokko bijvoorbeeld heb je het taassub naar het medheb al madhhab al maliki imam malik halas, we aanvaarden enkel de madhhab al maliki een broeder vertelde toch, hij was street dawa het toen met de broeders in Engeland. <تصفيق> إن إن منكمن عليهم هزك يو هوhabi يو إيبل يبان هوhabi يبان تقاوده هذا الحنفيز يعني هيس المذهب أنا هبلفت التعصب فردئت هذا فور المذهب تقبل أبو حنيف رحمه الله إني مالك مالكين الشافعين إن الشافع، إن الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة سماك متى تعصب المذاهب وإن فلماذا هو أيضاً ليس كذلك؟ deze is tablighi, deze is salafi, deze is... Wallahi zelfs die televisies. Zelfs de televisies. Zelfs zij. Ik spreek niet over diegenen onder hun dat samenwerken met de staat. En dat samenwerken met de orde diensten moslims in de gevangenis te steken. Ik spreek niet over die kafara, over die mortaddeen katalahmullah. Ik spreek over de standaard televisie. Iskien bin baz al uthaymin Al-Albani, rahimahumullah, met Een standaard televisie. Ondanks het feit dat we niet akkoord gaan met hen. ondanks het feit dat wij het, ver het verwerpen dat, dat zij blindelings hun geleerden aanbieden en volgen, ondanks het feit dat we dat wij dan niet accepteren hoe wij lijken wij moeten één oma blijven vormen. En wanneer dat er een aanval is op de oma, moeten we allemaal recht staan. Kijk eens Osama rahimahullah. Op welke manier hij werd gedood of martelaarschap heeft gekregen ten qadbalahullah. En kijk hoe zij met hem zijn omgegaan. Lichaam in de zee gegooid als wij hun versie moeten geloven. vrouw in de gevangenis steken. Kinderen in de gevangenis steken. En hoeveel moslims hun kinderen en vrouwen zijn in de gevangenis. Waar is de vrouw van Abu Hamza al muhajir Zijn vrouw wordt met haar, met haar kinderen geëxecuteerd aanstaande dinsdag. Door de rafida, door de shia in Irak. En die umma heeft hem in de steek gelaten. We moeten niet akkoord zijn met alle zaken. En we moeten niet akkoord zijn met alle methodes. Verre van zelfs. Hoeft niet. Wij Wij zijn één umma. Wij moeten één umma vormen. Eenheid is een belangrijke zaak. De Profeet Sallallahu wa Wasallam, toen hij sprak over de umma, heeft hij gesproken over een lichaam. wa'hid als één lichaam. Als één lichaamsdeel klaagt, spannen alle andere lichaamsdelen samen om het lichaam bij te staan. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd in hadith sahih. Wij moeten begrijpen dat als een moslim in het oosten klaagt moet een moslim in het westen ook klagen. Als een moslim in het oosten pijn heeft, moet een moslim in het westen ook pijn hebben. Eén umma. En die verdeeldheid van nationalisme en ma'lees en er is geen probleem en wij kunnen toch niks doen. Kada. Dat is lari. Want wallahilladila ilaha illahu als wij hun in de steek laten, zijn wij de volgende, zonder twijfel, zonder twijfel. De Serviërs, zij, zij groeven massagraven en zij gooiden moslims er levend in. Vrouwen, kinderen, mannen, ouderen, imams, niet-imams, iedereen erin. Niet 100 jaar geleden, maar in 96, 5, 96. En nee, ze sparen u niet. Wallahi, ze zullen ons niet sparen. Daarom moeten wij erover nadenken, gewoon. En het verhaal van de stieren... We moeten erover nadenken, we moeten erbij blijven stilstaan. Heel veel mensen zeggen van... Ja, maar wat kunnen wij doen? En het is toch ver. Op een dag zei een man tegen mij, toen ik was aan het spreken over Palestijn... Hij zei, wij zijn Marokkanen, wij hebben te maken met Palestijn. Subhanallah. Morgen komt het bombardement naar Marokko. En dat is een idioot. Want moest hij de realiteit kennen van Marokko, moest hij weten dat Marokko, Marokko gekoloniseerd is. Ceuta, Melilla, Gibraltar en, alle, en, alle, en de Tenerife. Al die, al die regio's zijn allemaal gekoloniseerd door de Spanjaarden. Andalusia. Dus uh, yani die man die, die, die maakt zich illusies wijs. En yani hij denkt dat Palestina dat het daar gaat stoppen. Ze zullen blijven verder gaan. En wij moeten hieruit leren ook. Dat verraad een enorme zaak is. En een verrader zal altijd zijnzelfde straf krijgen. En broeder heeft verteld dat in Guantanamo zat. Allah, Hij zei dat in Guantanamo... In Guantanamo was een man met hun... In Guantanamo was een man met hun... Dat een verrader was voor de regering van Karzai. Die was ook met hun daar. Hij was een verrader. Hij was een spion. Die werkte tegen het Taliban, maar toen de Amerikanen mensen begonnen te arresteren, hebben ze iedereen meegepakt. Zelfs hij. En hij zei, ik, ik hoor bij jullie, ik, ik werk voor jullie, ik werk samen met Af Ja, ja, mee, kom. En ook waterboarding, en ook ver, vernederingen, en ook martelingen. Samen met de rest. Alhamdulillah. Alhamdulillah. In Egypte, in Egypte, was een sheikh, die is nog aan het einde gevangenis. Hij heeft fatawa geschreven, hij, hij heeft ...artikels geschreven tegen Mohideen, tegen de Salafie al ...of wat, wat het Salafie Jihadia wordt genoemd. Uiteindelijk... ...heel veel broeders van het Salafie jihadia zijn vrijgelaten in Egypte... ...hij zit nog in de gevangenis. Alhamdulillah. Dat is de prijs die je, die, die je moet betalen bij verraad. Dat is de prijs die je moet betalen wanneer je je broeders verraten in de steek laat. En dat is hetzelfde hier. heet hetzelfde hier de prijs zullen betalen Allah subhanahu wa ta'ala laat u niet gerust waarom? omdat Allah subhanahu wa ta'ala een moslim heel hoog heeft ge geacht en Allah subhanahu wa ta'ala heeft een moslim een, een eer gegeven en een status gegeven en dan komt een munafiq samen met de koffer tegen die moslim en denken dat Allah subhanahu wa ta'ala hem met rust laten. Allah heeft ze u niet gerust de prijs betalen ze. en het beste bewijs zijn de tawagheet nu de tawagheet in de Arabische wereld zij zijn het beste bewijs ze hebben gedaan wat ze hebben gedaan om de ommen te verraden. En nu moeten zij de prijs betalen. En bij idmillah, een na de andere zullen zij neergaan. Zonder twijfel. Als we gaan kijken naar de geschiedenis. Als we gaan kijken naar de geschiedenis. Hoe komt het dat we Andalusi hebben verloren? Hoe komt het dat we Andalusie hebben verloren? Ibn Hazm al andalusi rahimahullah, heeft verteld. Of heeft uh, overgeleverd dat er een tijd was in Andalusië dat de christenen massaal aanvallen deden op de Ummah. En op de Mimba hoorden hoorde de mensen er niets van. Bijvoorbeeld, wij zijn in Cortoba en de legers van de kruisvaarders zijn begonnen met aanvallen te doen. Maar ze zijn nog niet aangekomen in Cortoba. Alle imams in Cortoba spreken over hoe, de, hoe goed je moet zijn met de buren en hoe goed je moet zijn met de vrouwen en de kinderen. Ze spraken niet over wat er gaande was. Dus de moslims konden zich ook niet voorbereiden voor wat er gaande was. Moslims konden zich ook niet voorbereiden voor wat er gaande was. Tot het leger voor de deur stond. Is dat niet de realiteit van vandaag? Nee. nee. Is dat niet de realiteit van vandaag? Subhanallah. Moslims worden massaal afgeslacht. imam is op de mimba aan het spreken hoe uh, een vrouw moet fietsen of een vrouw mag niet fietsen. Uh, we moeten goed zijn met de buren. Het weer. Uh, het, weer man, het weer is heel interessant. Man, het feit dat ze spreken over die zaken... We moeten goed zijn met onze buren. Daar gaat het niet om. We moeten goed zijn met onze vrouwen en onze kinderen. Daar draaien, dat is nu het probleem niet. Kijk billah, eigenlijk. Massaal moslims afgeslacht en die man die komt ons vertellen over hoe, hoe, hoe mooi weer het is. En uh, inshallah, we gaan naar Marokko. Ze spreken nu al over de vakantie in Marokko. En salat ar rahim. En je moet cadeaus meenemen. En uh, subhanallah. Is ons probleem echt vakantie in Marokko? En die imam zal blijven, blijven doorgaan, tot plotseling een leger voor de deur staan. Ja, hawla wa lakwa t'ayla billah. En Ibn Hazm al-Andalusia rahimahullah, hij noemde hun fussaak. Hij noemde hun fussaak. Die kwaadaardige imams en ulema, die de omma in slaap lieten liet vallen en die zich niet bezighouden met de realiteit van de ummah en met de, de, de eer van de ummah en hoe zij ze, hoe ze, de omma moesten wakker schudden. En verder helpen. Dus laaghaula wa laqu te lablem. Mog Allah ons behoeden van die fosak zoals Ibn Hazm de the hem heeft genoemd. InshaAllah. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala dat we niet zouden behoren tot die drie zwarte stieren. Als er iets is, laten we dan horen tot de witte stier. Yeah. Laten we horen bij de witte stier. De witte stier, de, de, de, de stier van eer en el is, de stier van.